9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Archeologen hebben in Egypte zeven graftombes ontdekt uit de tijd van de farao's. In die tombes zijn onder meer ruim 200 kattenmummies en mummies van mestkevers gevonden. Ook bleken ze houten beelden van andere dieren zoals een leeuw, een koe en een valk te bevatten. Deskundigen noemen de vondst van de gemummificeerde mestkevers... die door de oude Egyptenaren werden vereerd als een symbool van wedergeboorte uniek. Ook katten werden vereerd in de tijd van de farao's. De tombes lagen in het piramidecomplex van Saqqara ten zuiden van Cairo. President Trump heeft een aantal van zijn landgenoten postuum de Medal of Freedom toegekend. De in 1977 overleden rock'n'roll-grootheid Elvis Presley krijgt er een en ook de honkballegende Babe Ruth. Hij stierf 70 jaar geleden. De Medal of Freedom is een hoge onderscheiding die de president doorgaans rond de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag uitreikt, 4 juli. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel hebben vanmiddag het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. De ceremonie vond plaats in het bos nabij Compiègne in Noord-Frankrijk, op de plek waar 100 jaar geleden de wapenstilstand werd getekend. Morgen is in het centrum van Parijs de officiële herdenking in aanwezigheid van meer dan 60 regeringsleiders. Onder andere de Amerikaanse president Trump, de Russische president Poetin en ook de Nederlandse premier Rutte zijn aanwezig bij die ceremonie. Voetbalclub FCM Emmen heeft in zijn eerste thuisoverwinning in de eredivisie behaald. NAC Breda werd met 2-0 verslagen. De doelpunten werden in de tweede helft gescoord door Kavlan en Arias. Het weer. Vannacht nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 9. Morgen is het wisselvallig met nu en dan zon en af en toe ook een bui met kans op onweer. Het wordt morgen zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hey! Fijn nieuwe aflevering van de Nightwalk op deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario Zandbert en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht... het eerste uurtje beste van dance, R&B, een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show nieuws, party update, de party op de hele tien boven... beste plaat voor goed. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House 5. Straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië. En trouwens, als opening, horen we Lizat en Richard Gray... met Funky People, terwijl een oude danceclass is in een nieuw jasje gestoken... En uh, ja, deze maand zijn er heel veel nieuwe platen uitgebracht. Nou ja, deze week zelfs. En uh, ik had ze allemaal mee. En ik heb allemaal eens even bekijken hoe we dat allemaal erin kunnen plannen. Maar dat gaat gewoon niet lukken. Ik heb zoveel nieuwe muziek. Wat ik denk van, dat moet ik gewoon te horen brengen. Dan gaat het gewoon niet lukken. Ik, ik kom gewoon echt tekort jou ja, we moeten de mixen weglaten. Maar ja, vaste items in het programma kunnen we natuurlijk niet gewoon even cancelen. Zie je van mezond voor de nightwalk? Zometeen onderweg een uh, beetje shownieuws. De partyupdate. En natuurlijk de tien uh, beste plaats van dansgroep. en muziek. want zie ik je aan je radio gekluiverd. Zometeen uh, soeksol, ook Ferrari. Maar eerst die Peter Brown met Beware of the Dog. zoeksel met everyday en daarvoor een ferrari bergamasco en mark evans met josephine ook een plaatje in een nieuw jasje en we natuurlijk over een een oude gouden klassieker die echt helemaal uh, aangepast is maar uh, het klinkt zeker niet verkeerd cfm zandvoort zaterdagavond charlie de onze mendel Thiel, die geven een extra jubileumconcertshow... Uh, show op hun 25-jarig bestaan als DJ-duo. Naast zijn oorspronkelijke datum van 9 februari, vertelde ik je vorige week, vindt er op 8 februari een show plaats in de Dog. De twee DJ's hebben hiertoe besloten om dat de grote vraag naar kaarten uh, te voldoen. Alle 12.500 uh, nee, 12 kaarten voor de show van 9 februari in Ziggo werden in een paar uur tijd verkocht. In de voorverkoop voor het eerste concert waren er 40.000 aanvragen binnengekomen. En door de grote vraag heeft het al toen al besloten... de show van avond Live naar de Ziggo Dome te verblazen. Ja, geld zat hebben die jongens. En uh, niet alleen Charlie Louto's en Mental Theo staan bij de avond op het podium. Ook onder andere Teespoon, spoon Alice DJ, Nakatomi, Dark Raver en DJ Jean zijn ook van de partij... Ja, 1994, kan je het nog herinneren? Toen scoren Ramon Roelofs en Theo Nabus hun eerste gezamenlijke hit... met Live at London. Maar er de nog vele volgden, onder meer een wonderful day... Stars Fantasy World werden top 3 hits. En nu gelukkig dan voor jou als je geen kaartjes had voor... Uh, 9 februari, 8 februari komt er ook een show. En het gaat allemaal eh, niet in AFAS eh, gebeuren. Maar in de Ziggo want die is net even iets groter. Een beetje naar de ruimte gaat kijken. Dan eh, in ieder geval naar de, de, het idee, het concept. Is het een beetje hetzelfde als AFAS. Alleen dan eventjes een eh, paar keer groter. En eh, ik weet niet of je het gehoord hebt. Maar eh, aanstaande dinsdag, als het goed is. Een of andere kansloze rechtszaak. Ja, ik kan er echt heel boos om worden. Gaat ook heel kort houden. Maar eh, dat Zwarte Pieter gedoe, dat houdt maar niet op. Nu zijn ze bezig om uh, uh, ervoor te zorgen dat uh, er geen uh, intocht is van Sinterklaas in, uh, in Zaandam, Zaanstad. Ja, het moet niet gekker worden. En ik heb uh, laatst eens even uh, op televisie gekeken. Programma. En uh, RTL Late Night noemen ze dat, hè. En daar was uh, die, uh, die pannenkoek. Zo noem ik hem maar gewoon. Die uh, woordvoerder van uh, dat uh, anti-zwarte Piet. En nou, hij begon te praten. En ik keek naar hem. Ik denk, je bent geen Nederlander. Je bent niet in Nederland geboren, volgens mij. Want je kan niet eens fatsoenlijk Nederlands praten. Dus volgens mij komt hij ergens uit een Afrikaans land. Niet dat dat uitmaakt natuurlijk, maar... Je woont hier, je bent een gast in Nederland en laat Zwarte Piet met rust. Ik bedoel, ik, eh, ik geloof niet meer in Sinterklaas, maar het is een kindertraditie... en laten we die gewoon in ere houden. En als het niet bevalt, ja, dan moet je gewoon niet er naartoe gaan... en dan zet je tv uit en... Eh, wat mij betreft, eh, als je tegen Zwarte Piet bent, dan mag je van mij ook gewoon eh, het land uit. Ja, in de zak van Sinterklaas, wat dacht je daarvan? Zie je, we hebben ze allemaal door met muziek. Want daar was ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Andy Reeds, James Bradshaw, Hugh Simone Danny met Dead Soul. Nee, Dead Sound moet ik zeggen, de Main Mix. <laughs> ja, een beetje lezen zonder leesbril is erg lastig. Luister, lekkere muziek op de radio. Oh, oh, oh, oh. Yes, hey. Stil hier. En daarvoor, uh, our item, Mr. W Met de Elevate. Het is even tijd voor de party op de Edwards, een leuke feest. Dan gaan we gaan op deze zaterdag. 10 november 2018, de dag voor uh, Sint Maarten. Ja, ik weet niet of je gaat lopen, maar misschien heb je kinderen. Misschien is Piet van, alsjeblieft. Uh... Ik ben nog veel te Nou, ik heb, uh, ik heb wel kinderen en ik ben gewoon verplicht om langs de deur te gaan. Ik heb helemaal niks, maar ja, uh, kinderen, dan moet je wat proberen. Uit voor de party update. Vandaag is zaterdagavond 10 november. Wekelijkse feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Beginnen we 11 uur het duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie op de website escape.nl. We natuurlijk onze eigen zandpoort Raimundo. En hij heeft de liner binnen handen. Hij beslist over wie er allemaal komen draaien. Dus het uh, wordt weer een heel gezellig feestje Vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En als we iets verder lopen. We komen bij Club R. Er is dan vanavond de uh, Throwback XXL Presents. Vals uh, Bezig Live. Begint ook om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En, uh, vanavond, uh, R. En vanavond de R&B en Hip Hop. Ja, het is, uh, even wat anders. hè. Throwback.nl of uh, Air.nl. Dan vind je alle informatie. Maar natuurlijk Vals Bezig Live daarop. Onder andere DJ's Off-White. Chai, Jokes Pierre, Hux de Ball. Mr. Nice Guy. En hosted by Rudy Jones. Dat is vanavond allemaal in Club Air. Throwback XXL presents Vals Bezig Live. Dus zeker moeten we waar het om gaat. Als je het van Hippel bij een RB houdt. En uh, als je van hippo bij een RB houdt, kan je ook eventjes aan de melkweg. Want dan hebben we het wekelijkse feestje Encore. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website EncoreAmsterdam.nl. En uh, wie er allemaal komen? Nou, waarschijnlijk de vaste residents. Maar uh, voor de rest heb ik geen. Uh, Informatie op de mail gekregen, dus je moet maar gewoon heen gaan... ...of even kijken op ancoramsterdam.nl... ...en daar vind je dan alle informatie. En wat bij is vanavond in de Stalker... ...nooduitgang, one-year anniversary. begint rond eh, in de nacht, duurt tot zes uur in de ochtend. In de kromme stijgt natuurlijk. Eh, en eh, wat kan je verwachten? House, techhouse en techno. En voor meer informatie check de website clubstalker.nl... ...met de Hold Life, Mike Ravelli... Fabian J, DN, DNN en unit 731, oftewel unit 731, moet je ook mag spreken. Ik ken die gasten echt niet. Nou ja, misschien zijn het ook wel dames, ik weet het niet. Maar in ieder geval vanavond dus in Stalker in Haarlem. De Stalker moet ik zeggen. Nooduitgang, one year anniversary. Maar als je houdt voor een beetje groot en luxe, dan moet je kijken naar uh, avonds vanavond. Nou, dan moet je naartoe, je kan wel kijken, maar... Eh, in avond Live Amsterdam vanavond de Zaza Zoo Lightning Spectacle. Het begint om 11 uur tot 6 uur in de ochtend. En voor meer informatie check checken of zazazoo.com. En uh, ja, wordt gewoon heel gezellig. Caribbean e eclectic Event. Zo moet ik het uitspreken. Dus euh, ja, check even de website zazazoel.com. Vanavond we dus in AFOS live Zaza Zoel. Lighting spectacular. En dan zover ook een uh, korte party update Door met muziek. Vandaag zit ik in de Radio gekluisterd. Marielle Noveron en Fernando Avila. Met our song. You the to use disco remix. Don't be afraid. Play, play, play. We are Built on love for each other, accept, give, give them the love, give them love, don't matter don't what, you, matter look what like, you look like, like but just, just believe, believe in love. In love. Muizika. <laughs> Muizika. met Mario Zandvoort zaterdagavond op Z Z Z F F N. Dat was Nick Rockwell met Work That Shit. En daarvoor Mikey Moore en Annie T. Futuring Danny Lozito met It's All About the Feeling. En zo werd het even tijd voor de 10 Boven beste plaan van de dansgroep. Deze week op 10 ATFC met Strong to Survive. Op 9, Lyon en Italië met Dennis Cruz samen met uh, My Hood. Op 8, Wise at the UK met Feel My Needs. Natuurlijk de Purple Disco Machine Extended Mix. Op 7 deze week Just Butter. En Hantel met uh, Feels Good. En wat zeg ik, Hantel? Ik zeg het iedere keer verkeerd. Het is Han Light. Op zes deze week Paul Woolford met Story of My Life. Op vijf David Pang met Nobody. Op vier deze week Riverstar met Picnic. Op drie Natema en Sugar Hill met Comova. Gaan we straks ook even draaien. Op 2 deze week Jack Black. Ex nummer 1 plaatje alweer een paar weken geleden. Met It Happens Sometimes. Deze week wederom op 1. De Sneak, Sneaky Sound System. In de remix van David Pang met Can't Help. The Way That I Feel. Nou, die is al helemaal grijs gedraaid hier. Zeker in dit programma. Misschien gaat DJ om zelf straks nog even draaien. En anders misschien wel DJ Kappers kennen Ik weet het niet. Ik heb nog niet gezien welke platen ze bij zich hebben. Dus dit is nog even een verrassing. En wij gaan hem dus niet draaien, want vorige week hebben we hem al gedraaid. En ja, eh, eh, we hebben zoveel muziek vandaag. Gaat hem gewoon niet worden. En je hebt hem al zo vaak gehoord natuurlijk, hè? die eh, nummer 1 hit Sneaky Sound System. Maar wel heb ik een nieuwe plaat, nou ja, nieuw, in een nieuw jasje gestoken. Sorry James en Ryan Marciano en Nicola Fanzon en Adam Clay met Born Again Babylonia. Luister maar. Of Love, teosamen met Ryan's met Hideaway. En dan volgende nog muziek van Harry Romero en uh, Concept featuring Mr. V met Believe. En tot zover ook het eerste deel van de Nightwalk. Niet gebeurd zometeen meteen het nieuwste weer. dan zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen, meteen op 10 uur, die samen zo met zijn global house Vibes. En straks om de 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit de Italië met DJ Cavaskell. Maar voor nu nog een paar stukken muziek. Wat dacht je van de nummer 3 uit de bovenste team. Oftewel de Nikewalk Tank. Om het maar simpel even te zeggen. De tien bovenbeste platen van de dansstoot, dat is het volledig. Op drie vinden we deze week uh, een thema. Sugar Hill vertelde ik je net met kom of waar. Hele oude plaat, een nieuw jasje gestoken. hij klinkt lekker, je hoort hem niet. En ik zeg tot zometeen, na de break.